Nu wil ik graag het woord geven aan dokter Geert Waling. Geert is verbonden aan Sibis Mundi en historicus en publicist. Recent is van zijn hand het boek verschenen met de titel Zetelhoofd, fractiediscipline en afsplitsing in de Tweede Kamer over de afgelopen honderd jaar. Ik geef jou graag het woord om de laudatio uit te spreken. Aan jou de vloer. Hartelijk dank in deze... Plechtige zaal, plechtige kerk. Ik heb hier, ook al ben ik niet ke kerkelijk, uh, toch afgelopen kerst toevallig een kerkdienst meegemaakt. Uh, ik moet zeggen dat dit uh, dat ook feestelijk was, maar dit nog zo mogelijk nog feestelijker is, deze gelegenheid. Mijn naam is Geert en Waling inderdaad. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben hier niet om de prijs uit te reiken, maar eigenlijk om toe te lichten. Want de prijs is eigenlijk officieus al aan Perry uh, toebedeeld. Maar het uh, is wel mooi dat we dit moment samen hebben om het ook daadwerkelijk te vieren. Dus ik sta hier niet met een grote check. Ik heb zelfs geen bos bloemen tot mijn spijt, maar ik heb wel allemaal ter vervanging wel een paar aardige woorden opgeschreven. Um, geachte laureaat, beste Perry, dames en heren. Vandaag mag ik u toespreken namens de stichting Kivis Mundi. Ik zeg altijd Kivis Mundi als latinist, maar Sivis Mundi is ook prima. Die opgericht is voor de uitgave van het blad Kivis Mundi, dat al sinds de jaren 60 en onder de huidige naam sinds de jaar, begin de jaren 70 bestaat. Het blad brengt bijdragen over politiek, filosofie en cultuur. ...en bestaat sinds 2010 geheel in digitale vorm op internet en e-mail. En u kunt, ik zag het ook al in de folder staan, uh, um, u daarvoor kosteloos aanmelden. De oprichter en nog altijd hoofdredacteur is professor Wim Kouwenberg, uh, staatsrechtgeleerde. Maar vandaag helaas uh, kan hij tot zijn eigen grote spijt niet aanwezig zijn... ...en laat zich groeten en En uh, Ik mag hem vervangen. Mijn naam is de Scheert en Waling en ik ben uh, sinds kort ook redactielid van Kivis Moendi. En het is voor mij een grote eer om namens professor Kouwenberg... Uh, ...hier op deze feestelijke gelegenheid te mogen spreken. Feestelijk is er zeker, want we zijn hier om te vieren dat Peripirik de eerste laureaat is... ...of de, eerste, uh, de winnaar is van de eerste kiewis Moody Prijs ooit. En uh, ons tijdschrift heeft deze prijs in het leven geroepen voor... ...ik citeer even, bijzondere bijdragen aan het beschrijven en doorgronden... ...van de ontwikkelingsgang, de problematiek, het perspectief en de controversies rond het project der moderniteit. Nou, als dat niet, mooi is opgeschreven. Um, mijn toespraak hier is bedoeld als laudatie, dus ik ga proberen uit te leggen waarom Perry Pierik deze prijs heeft verdiend. Dat is nog knap lastig, niet, niet omdat hij die prijs niet verdiend zou hebben, uh, integendeel, Maar waar, ik, waar zou ik moeten beginnen in het geval van Perry Pierik? U kent hem waarschijnlijk langer en beter dan ikzelf. We hebben elkaar net voor het eerst uh, persoonlijk ontmoet. Maar, dus ik ga u misschien iets nieuws vertellen, maar het is toch een mooie gelegenheid om even stil te staan bij de uitzonderlijke persoon die Perry Pierik is. En het gaat dan vooral om zijn werk als schrijver en als uitgever. En uh, kortom over zijn voorliefde voor boeken. En dan moet ik uh, even mijn Albert Heijntas erbij pakken. <traaf> voor een kleine... Voor een kleine uh, um, Comedie uh, uh, als intermezzo. Uh, namelijk, ik ontving een paar weken geleden uh, een groot pakket bij mij thuis. We moest een aparte vrachtwagen voorrijden. En, uh, want Perry had gezegd, ik stuur je wel wat boeken op die ik uh, heb uh, gemaakt. En ik zal ze even voor u uitstallen. We hebben hier een, een brievenbundel, de, de Inkt van Arcadia. Een briefbundel met Wim Huizer, erg vermakelijk trouwens. Ik heb ze nog niet allemaal kunnen lezen, maar wel zeker doorgebladerd. Uh, ik heb hier een heel pakket... Met boeken die ik zo meteen nog even noem. En dan de stapel die te maken heeft met de Eerste en vooral de Tweede Wereldoorlog. <lacht> het is inderdaad niet alles. Het is uh, Tannenberg over, uh, over Erik Ludendorff, het begin van Ludendorff. Allemaal series over Duinkerken, de Krim. Uh, de Holocaust en Globus en uh, het Rode Leger Wankelt, de Ruslandveldtocht, de Ziegerheidsdienst, bekentenissen van uh, SD-officier Friedrich Knollen. Um, Hongarije in de Tweede Wereldoorlog, de Vergeten Tragedie, um, Himmler, Mordegai en de mythe van het joods Bolschewisme, Natuurlijk zijn beroemde boek van Leningrad tot Berlijn, waar ik zo nog op terugkom, over Nederlanders in de SS... Leeg hoor, maak er zich dus geen zorgen. Zijn proefschrift, Karl Haushofer en het nationaal socialisme, zeg ik zo ook nog iets over. Het boek over het, de geopolitiek van het derde rijk. Um, de, ik doe het even hier voor de microfoon. Um, van Ratenaar tot recht niets, allemaal historische essays die Perry natuurlijk ook tussendoor gewoon nog schrijft en artikelen. Uh, Stalingrad, de slag en de luchtbrug naar de dood. Um, en dan natuurlijk uh, dit jaar verschenen de grote Ludendorff biografie. ...die uh, zeker zo, zo nog ter sprake komt. En oh, de dus uh, en, en de boeken die te maken hebben met de recentere geschiedenis... ...waar ik zo ook nog op terugkom over Keulen en het kalifaat. Um, over Erdogan natuurlijk, heel belangrijk een bundel. En uh, Syrië, in het, zelfs in het Duits, Syrien die. Um, verschenen we ook bij Aspect natuurlijk allemaal, maar daar kom ik zo ook op terug. Uh, Omwentelingen in het Midden-Oosten, perceptie en gevolgen over de Arabische lente en bundel. Zeer lezenswaardig overigens, um, want die heb ik wel kunnen bekijken. Syrië en de Jena's van Damaskus, uh, uitgegeven trouwens door Aspect van Vincent Dumas. En een boek weer van Perry, de Islamitische staat, want Perry houdt zich daar en passant ook nog even mee bezig. Dat zeg ik allemaal zonder ironie, want ik presenteer u deze stapel, maar ik moet wel meteen de excuses overbrengen namens Perry. Want die, toen hij mij dit boekenpakket opstuurde, toen stuurde hij mij een e-mail en um, een beetje beschaamd zei hij dat hij toch moest toegeven dat hij niet alle boeken die hij ooit heeft geschreven meer voorradig had. Um, hij kon me dus slechts een selectie van zijn werken toesturen. Ja, en daar gaat het natuurlijk vandaag, ik moest het even doen, want daar gaat het vandaag natuurlijk over. Het is een bijzondere laureaat voor onze eerste Kivis Moody prijs. Want zo'n veertig boeken schreef Perry inmiddels. En als ik dit zo zeg, zou de verwarring kunnen ontstaan dat de Kivis Moody prijs een prijs is. Want die heeft Perry inmiddels wel verdiend, zou je zeggen. Maar nee, onze prijs is in dit geval niet alleen een beloning, maar zeker ook een aanmoedigingsprijs. Want, beste Perry, je bent pas 52. Je bent pas 52 en wie één bibliotheek vol kan schrijven, die kan ook twee bibliotheken vol schrijven. Uh, Perry Pierik begon als uitgever op een Tweekamerfletje in Nieuwegein, maar inmiddels schijnt hij zich te hebben ingekwartierd in een oude defensiefabriek in Soesterberg. Een treffende locatie, uh, u bent er vast wel geweest, ik nog niet. Uh, want we kunnen wel stellen dat Perry als historicus en als uitgever een sterke voorliefde koestert voor de militaire geschiedenis en vooral van die, die, uh, de geschiedenis van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wat Perry in zijn historische boeken goed laat zien, is dat er vele lijnen te trekken zijn die lopen van het Duitse keizerrijk, toepasselijk hier in Doorn vlakbij, het laatste uh, huis en de rustplaats van keizer Willem II... Um, dat er onderging in de, tweede, in de Eerste Wereldoorlog, pardon... Um, dat die lijnen lopen van de Eerste Wereldoorlog... naar de instabiele Weimar Republiek die daarop volgde... en zelfs naar het Derde Rijk van Adolf Hitler. En dit jaar nog onderstreepte Perry dat met de biografie van Ludendorff... die zoveel meer was, he, die Ludendorff, dan alleen de veldheer in de Eerste Wereldoorlog. Uh, Ludendorff werd in Duitsland de sterkste man op rechts... ook toen de Vrede van Versailles was getekend... en tot ver in de jaren 20 was zijn invloed groot legde hij met zijn ideeën, zijn daden en zijn netwerk de basis voor de vernietigingsideologie van de nationaalsocialisten. En alsof het niets was, was die Ludendorff ook betrokken bij de Russische revolutie, bij aanslagen op linkse revolutionairen in Duitsland, maar ook bij pogingen om de Weimarrepubliek omver te werpen. En zelfs zoer hij nog even samen, we hadden het er net over, in 1935 tegen Hitler. Daar is nooit echt een koep van gekomen, helaas, of misschien ook alweer. Dan was het misschien nog allemaal nog erger afgelopen met die Tweede Wereldoorlog. Maar goed, een kofje naar Peris Hand, deze Ludendorff. Want die Ludendorff is de personificatie van de hobbelige, dramatische, militaire, politieke en culturele geschiedenis van het Duitsland van de eerste helft van de 20e eeuw. ...maar ook vanwege die geopolitieke aspecten van Ludendorffs gedachtegoed. Geopolitiek, we zagen het al bij dat andere boek... ...vormt inmiddels, eh, vormt inmiddels een rode draad in het werk van Perry... ...die in 2006 promoveerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... ...op een biografie van het Duitse geopoliticoloog Carl Haushover. Een invloedrijke, toch zeer omstreden man... ...die de geopolitieke agenda van het nationaalsocialisme... ...we moeten dan denken aan levensraum en de drang naar Osten... Eh, ...goeddeels eigenhandig had voorgekoud. Een belangrijke ideoloog dus... Um, ...die uh, erg onderschat is. En daar heeft uh, Perry een handje van om de onderschatte en een beetje vergeten figuren... ...die toch erg belangrijk zijn in de geschiedenis naar boven te halen. Toch is Perry niet alleen geïnteresseerd in die grote ideeën in de geschiedenis, in de grote namen... ...want ook veel uh, succes oogstte hij immers met een studie naar heel gewone jongens. Um, de uh, Nederlandse jongens die zich in de Tweede Wereldoorlog vrijwillig aanmelden voor de Waffen-SS... In dat boek dat ik net liet zien, van Leningrad tot Berlijn, beschrijft Perry deze jongens die werden meegezogen in de grote strijd tussen het nazisme en het communisme aan het Oostfront. Ze tekenden om mee te vechten tegen de barbarij uit het Oosten, maar bleken bij nader inzien onderdeel van de gezegd, gevechts- en vernietigingsindustrie die het Derde Rijk heette en die als minstens zo barbaars de geschiedenis in zou gaan. Het boek van Perry, uh, van Leningrad tot Berlijn, kreeg er geloof ik vier uh, herdrukken, minstens, misschien al meer, uh, en bracht een goed deels vergeten hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis, Um, ...in combinatie met die Europese geschiedenis onder de aandacht. Wie de werken van Perry over de twee Wereldoorlog kent... ...zal niet geheel verbaasd zijn dat hij zich de afgelopen jaren... ...ook een, met een heel ander domein heeft beziggehouden, namelijk het Midden-Oosten. Ik, ik noemde het al even de Arabische Lente, of was het misschien eerder de Arabische Herfst. Uh, de Islamitische Staat, uh, Turkije, het Turkije van Erdogan... Um, ...die hebben immers een nieuwe urgentie gegeven aan de thema's waar Perry zich voor interesseert... ...zoals geopolitiek, botsende culturen en ook de verwikkeling van ideeëngeschiedenis en militaire geschiedenis. En dat gaat vandaag de dag gewoon nog door en dat kun je ook zien aan de recente werken van Perry en het Fonds van, uh, van Aspect. Laat ik het zo zeggen, het is niet te hopen dat het gebeurt, maar als er een, tweede, een derde, wereld uit zou, uh, derde wereldoorlog uit zou breken... ...dan is Perry alvast begonnen met het documenteren daarvan en het analyseren van de eerste verschijningsvormen. Dus daar kunnen we als historici dan alvast blij mee zijn. Alsof dat ongelooflijke productietempo van Perry als historicus en schrijver nog niet bewonderenswaardig genoeg is, voert hij al sinds 23 jaar die eigen uitgeverij aan, waar al zijn eigen boeken verschenen aspect. Um, en dan ga ik eerst nog even over de, rij, de rijke illustratie van Perry's boeken praten, want dat is ook wel uh, voordat we op, het, op die uitgeverij komen. Want wie de boeken van Perry leest, die ziet meteen dat in alle boeken vanaf het begin af aan eigenlijk al um, een, een, niet alleen de, het woord belangrijk is, maar ook het beeld uh, vaak presenteert Perry in zijn boeken obscuur fotomateriaal, onthullende historische documenten in beeldvorm uh, in de boeken en, en dat toont aan dat hij meer dan een schrijver is, maar eigenlijk een bibliofiel. En hij is zich erg bewust, uh, ik hoorde het later ook nog zeggen, in een interview van de beeldcultuur um, waarin wij leven. Uh, en vanaf het, begin af, van, vanaf het begin af aan in zijn carrière heeft Perry dus al beeld en tekst met elkaar uh, weten te combineren om het effect uh, bij de lezer nog groter te maken. Zelf vertelt Perry nog voordat, dat hij nog voordat hij kon lezen bij zijn grootvader al de historische fotoboeken doorbladerde. En dat zie je in zijn werk terug in die mooie afbeeldingen. Die fascinatie niet alleen voor het woord, maar voor het beeld. Uh, het overbrengen van het hele verhaal. En misschien ook wel een, een beetje de historische sensatie die je proeft als je de boeken van Perry bestudeert. Uitgeverij Aspect is overigens veel meer dan de uitgever van, de, van het oeuvre van de ...dan de uitgever van het oeuvre van de uitgever alleen, als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, want het fonds is naast de boeken van Perry onnoemelijk groot geworden... Uh, ...met honderden boeken van wetenschappers, publieksauteurs, politici... ...en andere kleurrijke figuren die we daar aantreffen. Een prominente auteur is Martin Ros, met wie Perry lang samenwerkte... ...en wiens archief hij beheert. Um, en de publicaties van Aspect staan altijd garant, dat is het interessante daaraan... ...voor moedige stellingnames, dikwijls tegen de stroom van het debat in... Met zijn uitgeverswerk bewijst Perry dus andermaal het publieke en academische debat een de grote dienst. Ja, dames en heren, u heeft inmiddels hopelijk een beetje in deze korte vogelvlucht een beeld gekregen van het reusachtige werk dat Perry uh, Pierik al decennia lang ver verricht. Het doet hem ongetwijfeld geen recht, maar ik moet ook vanwege de tijd en vanwege de gezelligheid um, uh, stoppen met het opsommen van boeken van Perry. Maar uh, het begint u wellicht te dagen dat zulk werk waardering en beloning verdient, He, als iemand daar dan dag en nacht mee bezig is. En ze al zo lang inspant en zoveel produceert. Echter wie in Nederland, wie graag tegen de stroom inroeit... wie de controverse niet schuwt en de erkenning van de goede gemeente... niet het belangrijkste vindt in het werk... die kan niet altijd op die waardering en die beloning rekenen, helaas. Zeker niet in het Nederlandse academische en literaire wereldje... waar zulke blijken van erkenning het liefst in de eigen veilige kring worden rondgestrooid. Veel prijzen zullen dus de afgelopen jaren aan de neus van Perry en zijn uitgeverij voorbij zijn gegaan. Des te meer reden vond Kivis Mundi... Uh, uh, des te meer uh, uh, vond Kivis het tijd om een prettige uitzondering op de regel te vormen en aan hem de eerste Kivis prijs uit te reiken. Dat geldbedrag dat aan de prijs is verbonden, dat staat symbool uh, voor de lof die wij Peripirik uh, graag toezwaaien voor zijn originele en creatieve prestaties en voor zijn durf om een eigen koers te varen en een eigen lijn uit te zetten, in zijn werk maar ook in het fonds van de uitgeverij. Als, uh, als uitgever zet hij zich in om, uh, ook om, om zichzelf, maar ook om andere eigenheimers, om ze zomaar te noemen, in de, in de gelegenheid te stellen om een licht te laten schijnen op onderbelichte bladzijden in de geschiedenis of om hun uh, ideeën of ervaringen op papier te zetten en in boekvorm te publiceren. Om uit de, to de geschreven toelichting van professor Kouwenberg te citeren, die uh, al is gepubliceerd in Kivis Mundi, uh, ik citeer hem, Uitgeverijen zijn tot grote bloei gekomen... tijdens de snelle opbouw en ontwikkeling van het project der moderniteit... en spelen daarin een prominente rol door het bieden van, uh, van een aansprekend podium... voor ieder die als schrijver, intellectueel en wetenschapper... iets relevants en interessants te zeggen heeft over de tijd en wereld waarin wij leven. Aan het bijzondere gezelschap van culturele ondernemers voegt uitgeverij Aspect... onder leiding van Peripirik een belangwekkende nieuwe dimensie toe... Uh, door het veelzijdige karakter van haar uitgavenbeleid... Opener dan ook dan andere, eh, andere uitgeverijen, overigens ook universiteiten, maar opener ook dan andere uitgeverijen. En ook schrijft Kouwenberg, voor de ondernemingszin, de culturele inspiratie en intellectuele energie die aan dit alles ter grondslag ligt... verdient deze schrijvende uitgever alleszins een groot compliment. In een opmerkelijke briefwisseling die Perry Pierik met auteur en uitgever Wim Huizer de Inkt van Arcadia, in 2007 en in 2008 gevoerd heeft... vinden we een boeiend verslag van de dagelijkse gang van we, zaken van het uitgeversvak. Met al zijn wel en wee, met name zijn intrigerende combinatie... van cultureel ondernemerschap en bedrijfseconomisch verantwoord zaken doen. De briefwisseling is in 2008 en 2009 gebundeld... in de aspectuitgaven De Inkt van Arcadia en het geheime leven. Het eerste boek telt liefst 528 bladzijden... en een persoonsregister van bijna 15 bladzijden en een bijzondere naam, Arcadia, waaraan Kivis Mundi in deze zomermaanden twee grote artikelen wijdt. Dat is wat Kouwenberg schreef, onder andere in een, in een geschreven laudatie, maar daar wil ik aan toevoegen dat Perry Pierik ook lof toekomt voor de contacten die hij legt uh, um, en die hij al lange tijd onderhoudt met Vlaamse universiteiten, uitgevers, boekhandels en vooral ook auteurs die ook in zijn fonds vertegenwoordigd zijn. En hij maakt intellectuele uitwisselingen mogelijk in het Nederlands taalgebied, die helaas in, ...niet altijd vanzelfsprekend zijn en die tijd, geld en moeite vergen. En um, ik begrijp ook dat hij deze dagen veel op de boekenbeurs in Antwerpen te vinden is en zeer terecht. Uh, en het is goed dat daar uh, dat in de vorm van aspect en, en, en de persoon van Peri Pierik ook uh, bruggen worden geslagen naar de Vlaamse intellectuele wereld. We hopen uiteraard dat de prijs voor Perry een aanmoediging zal zijn, zoals ik zei. Voor zover hij die nodig had, overigens. Om zijn werk voor te zetten als uitgever en als schrijver over grote thema's en over niche-onderwerpen. Over oorlogen en intriges, over belangrijke personen in de geschiedenis, maar ook over belangwekkende personen. Over goede ideeën die de geschiedenis heeft voortgebracht en over de gruwelijke ideologieën die er ook waren en nog steeds zijn. Over de historische ontstaansgeschiedenis van onze complexe wereld en ook over de hedendaagse gestalte die onze wereld aanneemt over traditie en over moderniteiten en waar die botsen en schuren. Enfin, dit alles opdat er over nog eens 30 jaar een, een nog veel grotere oeuvre van Peri zal zijn, dat we dat kunnen vieren en uh, ook een nog veel uitgebreider uitgeversfonds. En tot slot hopen wij, dat niet onbelangrijk, dat de prijs ook voor anderen een aanmoediging mag zijn om een eigen weg te volgen als schrijvers of als uitgevers of als allebei... Uh, en hun ambities in het literaire vak met evenveel moed en zelfvertrouwen na te streven als de laureaat van deze prijs. Laten we zo dadelijk het glas heffen op uh, Peri Ik dank u voor de aandacht.